Nederlandse huishoudens verbruiken gemiddeld bijna de helft minder gas dan 30 jaar geleden. Het komt vooral door de opmars van hoog rendementsketels en de betere isolatie van woningen. Ook wordt er de laatste drie jaar minder elektriciteit verbruikt omdat apparaten steeds zuiniger worden. In totaal neemt het de energieverbruik wel toe, maar, het steeds, maar omdat, er steeds minder, omdat er steeds meer huishoudens bij komen. In het West-Brabantse Rukven is een kippenboerderij door brand verwoest. Zo'n 24.000 legkippen kwamen daarbij om. Bij de brand ontstond flinke rokontwikkeling, maar er was geen gevaar voor de volksgezondheid. Ook kampeerders op een camping in de buurt van Rukven zijn gewaarschuwd.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 Aranska Rus is op de US Open uitgeschakeld. Ze verloor in de tweede ronde van de nummer 1 van de wereld. De Deense Caroline Wozniacki. Het, was, het werd 6-2 en 6-0. Ook Michaële Krajicek moest het afleggen tegen een toptennister. Ze verloor van Serena Williams met 6-0 en 6-1. Het weer zonnig. Temperaturen 20 graden het wattengebied. 25 graden in het zuiden. In het zuiden zijn wel wat stapelwolken. Dit was de edition van de ANWB.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zand, zon, zon, zee. Zandvoort, een Zie ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de helling van ZFM Jazz. Jazz begins. En je take a base. En nu we in dezelfde place. Take a box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 Tegen het uh, weer was dit een uh, speelse uitvoering van de 1966 daterende bossa Summer Samba. Gespeeld door een combo onder leiding van de trompetist Dizzy Gillespie. Een gestopte trompet speelt de hoofdrol in de ballet Nature Boy. Gezongen door de in augustus vorig jaar overleden Amerikaanse zangeres en vrijheidsstrijder Abby Lincoln. De song werd, song werd in 1947 als een popsong geschreven en een jaar later door Nat King Cole hoog de hitlijsten opgezongen. Nature Boy kwam al gauw in de jazzscene terecht en is door talloze uitgevoerd. Nu dus door Evelyn Cole. in return. I'm going to go to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 Things You Are. Markant gespeeld door Barrington-saxofonist J. verweven met de lyrische Al-sax van Paul Desmond. Eerder dit uur liet ik al uh, zingende pianiste Patricia Barber horen. Maar Amerika heeft nog zo'n kei, die sinds haar debuut in 1992 al 13 albums heeft volgezongen vol en gespeeld. Karen Allison. Luister naar haar in het op tempo gespeelde, it could happen to you.